Zie <Sie> je wel, zo is hij nu Veel aanspraak heb je niet aan hem Kom, we moeten terug, je kamer ligt hier om de hoek Kijk, deze deur is het oh, Heel mooi Maar waarom doet de kasteel hier zo vreemd? Hij is erg verlegen oh. Misschien omdat hij er een beetje raar uitziet ja, ja, ja. Geen gezicht ja. Maar toch een aardig persoon hoor Goedendag. Ja. Goedendag.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 Ah! Wat valt er te lachen? Het is heel onbeleefd om van je gast hier weg te lopen omdat ze gezichtje niet aanstaat. Wat voor indruk moet zij de genade wel niet van je gekregen hebben?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 Jij begrijpt het even middels als de marquise. Ach, een heer beweegt zich onbegrepen door het leven. En de marquise zal zijn best doen om mij uit de kleine club te werken. Dat voel ik. Ja. O, daar heb je het al. Dat is de bediende van Kantekleer. Ja. Met een boodschap. De misselijke uitslover. Maar ik neem dat niet. Ik, ik zal... De verhindert mij in de kleine club. O, dat is een aardig briefje. Luister, Tom Poes...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 Ik weet het niet. De markies zei iets over een aanzienlijk geslacht. Maar dat zegt mij niets. zwachel is daar de majordomus. Dat is toch niet zo deftig. En hij liet zich niet eens zien. Die kasteelheer bedoel ik. Hij wist zich niet te gedragen, zegt u zelf. Het huis was knap ingericht, maar het was er niet pluis. Dat voelde ik ergens. Hmm, aan dat gevoel hmm. hebben we niets. Misschien dat de burgemeester meer te weten komt dan u of de markies.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 Oh, niet doen. iedereen. Oh, te laat. Ik moet naar Bommelslein. Ik zal daar maar niet meer aanbellen. Maar ik zal hier Olly even een briefje schrijven. Hij moet weten hoe de zaken staan, want anders doet hij misschien iets doms.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 Onheil en schemer op je pad, Plamoen. Je hebt me voor knarren gezet tegenover dit bleke ventje. Juist, je hebt je gezicht verloren, schurk. <truimert>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 En nou moeten jullie weggaan, want mijn op brandt aan. Vroeger kwam het eten vanzelf reuze enig hoor. Maar het doet het niet meer. De plamoen is voortvluchtig, dat is duidelijk. We moeten het opsporingsapparaat inschakelen. Alsjeblieft, hij moet worden gevat, want hij is een gevaarlijk element. Iemand die een ander zijn gezicht laat verliezen, kan ik niet in de gemeente dulden. Nu overdrijft Ganis. Iemand zonder gezicht, vind Wie, Wie heeft daar ooit van gehoord?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 BELL uh -huh.